Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne sinds 1 september... zo'n 2000 kilometer grondgebied heeft heroverd op de Russen. Dat is bijna de omvang van de provincie Limburg. De reactie van Zelensky kwam na een dag vol berichten over Russische terugtrekkingen. Zo trokken de Russen zich onder meer terug... uit de strategisch belangrijke plaatsen Kupjansk en Isjum. De kist met het lichaam van koningin Elisabeth wordt vandaag van Balmoral Castle, waar ze donderdag overleed, overgebracht naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Dinsdag gaat de kist per vliegtuig naar Londen en vanaf woensdag ligt de koningin opgebaard in Westminster Hall tot de ochtend van de uitvaart. De staatsbegrafenis van koningin Elisabeth is op maandag 19 september. De plechtigheid is in Westminster Abbey in Londen en begint om 12 uur Nederlandse tijd. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... mogen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat als er nu geen goede afspraken worden gemaakt... veel mensen in de kou komen te zitten. Netbeheerders waarschuwden eerder dat ze komende winter... mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten... omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Toch kunnen huishoudens niet zomaar van energie worden afgesloten. Daar gaat een proces van een aantal weken aan vooraf. Papua Nieuw Guinea is getroffen door een zware aardbeving. De Europese seismologische dienst schat de kracht op 7,6 op een diepte van 80 kilometer. Er was ook een tsunami-waarschuwing, maar die werd al vrij snel ingetrokken. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. Op sociale media maken inwoners melding van hevige trillingen. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond de 12 graden. De dag begint op sommige plaatsen grijs, maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt overdag 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 De zet van zon. over me Learning how to fix them Never reach out sons and daughters To push his eyes But in the hole FM maakt ze naam van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. I'm only happy when it rains.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 Van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5